Goedemiddag, ik ben Sitte van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht sta je uren te wachten op een coronatest. Door een landelijke computerstoring bij de GGD is het lastig om een afspraak te maken. In Utrecht hebben ze ook nog last van ziek personeel, waardoor er buiten de testlocatie een lange rij staat. We hebben een uur hier gestaan zo. Te lang. <laughs> een half uur. Beetje langer? Oh, ja, oké, okay, sorry. Misschien drie kwartier hè? Ik denk dat het nog wel een uurtje duurt. We waren eerst in Vianen en toen werden we doorgestuurd naar Utrecht, omdat ...dat het in Vianen ook zo druk was. De GGD roept mensen in Utrecht op om alleen langs te komen als je een afspraak hebt. Thuis een zelftest doen is ook niet echt een optie. In veel winkels en online zijn de waterstaven uitverkocht. Volgens de drogisterijen is hamsteren niet nodig en worden de tests snel aangevuld. Demissionair minister De Jonge laat uitzoeken of reizigers uit Zuidelijk Afrika misschien verplicht getest moeten worden als ze op Schiphol landen. Het heeft te maken met de Omicron variant van corona. Reizigers worden al verplicht getest voordat ze instappen. De afgelopen dag zijn er ongeveer 21.500 mensen met corona bijgekomen. Een paar honderd minder dan gisteren. Het gemiddelde stijgt dus maar licht. In de ziekenhuizen is het een ander verhaal. Daar kwamen in één dag 130 mensen bij. En dat is de grootste toename op één dag sinds afgelopen januari. Boswachter Jonathan is klaar met mensen die de speeltuin slopen in het Bentwoud bij Zoetermeer. Dagelijks komt hij tekeningen tegen die niet geschikt zijn voor kinderen. Ik heb het gekste weggeschuurd om te zorgen dat de kinderen niet helemaal in aanraking komen met... Uh...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 Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio een tweetal korte files op de A10 Noord. De buitenring wordt langzaam gereden tussen Lansmeer en Amsterdam. Hemhavens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En een kleine 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn... kom je in de file bij Broek in Waterland 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En zo werd het uh, even na vier uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag bij CFM. We zijn er nog één uh, uur lang vanaf uh, studio Torrecht 10A. En joh, dat is eerst de Hupp, en uh, Janet Jackson. De zus van, jawel, Michael Jackson. Uh, en de single uh, Diamonds. Na de tweede helft lekker aan de gang op Duitsveld. Ik krijg geen berichten van Jan van der Leden. We verlieten hem net. Met een 4 tegen 1, dus uh, ik denk dat het nog steeds uh, 4-1 is. Of hij heeft het even te druk dat hij aan het koken is in de keuken natuurlijk. Hè? Ja. Dat zou zo ja, maar ja, kunnen. Ja, ja, ja. Je weet het nooit met Jan. Dus... Het is ook overal voorinzetbaar. Ja, mooi Voorzitter ja. in de keuken, ja, ja, ja, ja, achter ja. de bar. Ja. Ja, de bitterballen moeten toch klaargemaakt worden, Albert-Jan. Ook als controleur uh, van de, de QR-codes. Nee, een multifunctionele voorzitter hebben we de vatballen. af.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 Twee geweldige platen op een rij. Eerst de eerste Chaka Khan. Uiteraard met de bekende sample die later gebruikt is door uh, Stardust en de music Sounds Banner. Dan hadden we het over uh, Chaka Khan, inderdaad met In En erachteraan Dave Edmonds en Girls Talk. We gaan uh, voor het slot van uh, vandaag de wedstrijd van uh, vandaag weer uh, naar Duitschersveld. Naar uh, Jan Bittebal van de Leden.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 Zo. En er zijn nog een paar minuten te gaan. Misschien dat hij nog wat bijtrekt, dus ik denk zomaar een minuut of vijf. En het is gewoon één festijn. 9, nee, echt. Nee, ja. Wonderbaarlijk. Ja. Zakte Almeren zo ver weg, of waren ze gewoon... De, de... Nee, wij, wij speelden gewoon heel lekker. En, uh, je moet eerlijk zeggen, omdat het uh, mijn zogenaamde bonuszone is... maar Jeffrey ging eruit met de stand van 4-1. Op dat moment kwam Justin Luit het veld in. Die nam de, de linksback over en Nigel berg, die op dat moment linksberg speelde, die ging in de spits spelen. Het was eventjes wennen. Het werd vier, uh, van 4-1 ging het naar 4-2. En met Nuitselberg in de berg, Nigel berg, in de spits, dat ging het weer geweldig. De hele voorroeder was, uh, was attent, werd gevochten dat de een naar de ander ging erin. De ene avond was nog mooier dan de andere avond.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 Zitten er ook wat, wat nieuwere spelers bij die het uh, uitzonderlijk goed doen? Uh, nou ja, om te zeggen, zelf Aabarkan is ingevallen. Voor de uh, Koen de die uh, gebaseerd raakt aan het Die doet het heel goed. Die jongen speelt uh, sinds vorig jaar bij ons. Uh, naast Berg was bijna doorgebroken. Maar, uh, en er komt nu gewoon jeugd nog. We hebben Lapiët Boom, die nu uh, 17 of 18 is die.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 Goed, die de volgende keer en dan uh, gaan je... jullie... Het, oh, het is afgelopen. Oké. Negen, negen Nou, we zullen je niet ophouden, want je moet natuurlijk je verplichtingen nog nakomen allemaal. Ja, en een drinken. Ja, we zijn al een beetje jaloers, maar goed. Ja. Eh. Nou, hier komen niks te kort, denk ik. Nee, we redden ons wel, hoor. Ja.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 Hoe vul jij die in? Je weet het even min. Je krijgt niet alles naar je zin.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 Maar kijk ook even op de website. www.dierentehuiskennemerland.nl Want ook Manis verdient een thuis. Ja, Maris ook, maar in dit geval is het uh, Manis... Geel bij een hoor. Ja, ja, ja, ja. Dier van de Week Manis inderdaad. Ga daarvoor naar het Keesomstraat nummer 5. Wel even van tevoren aankondigen dat je langskomt. En dan uh, kunnen ze een afspraak maken. I come from down in the valley.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 Than worse, that sends me down to the Dat was Bruce Springsteen en The River. We gaan richting gedichts, maar eerst nog deze.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 is het wel weer lekker, uh, Albert-Jan, om uh, deze weer terug te horen. Nou ja, jij deed ook lekker mee met het plaatje. Ja, staat het staat ja, wel nee. de webcam, dus... Uh, nee, ik bedoel, ik vind het, wel, ik vind het een leuke plaat. Ja, ik is het, het ook. Het Mariah Carey uh, was het uh, voor de eerste keer weer ook bij Zandvoort op zaterdag. Nog twee platen. I will always be Understand. Someday, one day You will understand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 Voor onder meer het gedicht van de dag en het dier van de week. En ach, weer de, ach, ach. Wat doe jij veel eigenlijk. <laughs> en ik een beetje plaatjes draaien natuurlijk. Ja, dus, helemaal uh, goed. Nou. Uh, voor de voetballeefhebbers, of tenminste de fans van Barcelona. Barcelona speelt vanavond uit tegen Villa Real. De tweede wedstrijd van onder leiding van de nieuwe coach. Nou, uh, Koeman is uh, uitbetaald.